1 uur. Het NOS-journaal. Gert Klub. Midden-Europa vecht tegen het hoge water. Opnieuw protesten in Turkije. En de Korea's praten weer na een periode van hoogspanning. Het weer veel bewolking. Geleidelijk breekt de zon door. Eerst in het Zuidoosten. De Noordkust houdt last van bewolking vanaf zee. Het wordt 14 graden op de Wadden en 18 op de Zeeuwse stranden. Landinwaarts 20 tot 22 graden. In Midden-Europa zijn tienduizenden vrijwilligers en militairen bezig om dijken langs de rivieren te verhogen en te verstevigen. Nog nooit in de geschiedenis heeft het water zo hoog gestaan in de Donau, de Elbe en de Zalen. De Duitse stad Maartenburg wordt bedreigd door de Elbe, zegt correspondent Tim de Wit. De waterstand is nu 7,45 meter in Maartenburg, terwijl het normaal 2 meter is. En de verwachting is dat dat in de loop van de middag nog gaat stijgen tot 7,50 meter. Dat zou het hoogste punt ooit zijn in Maartenburg. Uh, Makenboek ligt heel ongelukkig, want het ligt vlak na het punt waar de rivieren Zalen en de Elbe samenkomen. En een groot deel van de stad staat al onder water. En vanmiddag wordt vooral gekeken naar de wijk Rotensee in de stad, want daar staat een grote elektriciteitscentrale. En als die wijk uh, komt te overstromen, dan moeten elektriciteitscentralen worden uitgeschakeld. En ja, dat zou weer betekenen dat grote delen van de stad zonder stroom... Komen te zitten. En ja, de dijken die worden niet meer verstevigd. Ze hebben uh, gedaan wat ze konden doen. En uh, ja, het is gewoon de vraag of die dijken het dus vanmiddag nog houden. En ja, hoe hoger het water natuurlijk stijgt, hoe groter de kans is uh, dat het water over die dijken heen gaat stromen. En voor de komende 24 uur is opnieuw veel regen voorspeld in het oosten van Duitsland. Niet alleen probleem in Duitsland, hoogwater in de donau bedreigt de laag delen van de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In de loop van de avond wordt het hoogste pijl van het water verwacht. Dorpen in de omgeving van Boedapest zijn al ondergelopen. Op veel plaatsen in Zuid-Afrika is vanochtend gebeden voor de hoogbejaarde zieke Nelson Mandela. De 94-jarige oud-president ligt sinds gisteren weer in het ziekenhuis met ernstige longproblemen. Correspondent Alice van Gelder was bij een kerkdienst in Soweto. Zondagochtend in Soweto, de township bij Johannesburg waar ook Nelson Mandela heeft gewoond. En hier... Er komen honderden mensen bijeen voor een kerkdienst in de Regina Mundi kerk. En pastoor Sebastian Rousseau begint nu met zijn preek... waarin hij ook vraagt te bidden voor Mandela. In a way today we also Madiba... Who is not well man who took a stand. Deze kerk is bijzonder wegens de rol die het heeft gespeeld tijdens de apartheid. Tijdens de apartheid mochten activisten niet samenkomen. En ze ontmoeten elkaar dus hier in de kerk. Om ook te praten over de vrijheidsstrijd en hoe ze tegen de onderdrukkers konden vechten. Jury Dubé staat hier met een rozenkrans in zijn hand. Ze gaat ook hier naar de kerk. Waar bidt u vandaag voor? Voor uh, Mr. Mandela. We pray dat hij beter wordt, heel, very, very snel. Hij wil dat hij snel beter wordt. Mijn naam is Jeanette Molefe. Heeft u net gebeden voor hem? Did you have any prayers during the service? Yes, we do. We have pray for Mr. Mandela. And we feel that really he's an old man and he is really tired. Hij is moe. Hij heeft geen rust nodig. Hij ever ziek. And uh, we understand that this disease is studied he was still in jail. So can't just God do something about it. Ja, and... yeah, ze zegt hij heeft 27 jaar lang in de gevangenis gezeten. Daar is hij ziek geworden. Hij is ziek. We willen dat hij een goed leven heeft, maar we zien nu dat hij ziek is en dat hij genoeg geleden heeft. En eigenlijk hoor je hier ook twee dingen. Een deel van de Zuid-Afrikanen zegt: ik hoop dat hij snel weer beter wordt. Terwijl anderen toch vooral zeggen, het is tijd om hem los te laten. Hij is ziek, hij moet niet verder lijden. Misschien is het gewoon het moment om afscheid van hem te nemen. Verslag van Alice van Gelder vanuit Soweto. De demonstranten in Turkije gaan nu al ruim een week de straat op... maar van enige protestmoeheid lijkt nog geen sprake. Correspondent en Bram Vermeulen in Turkije. Hoe was het afgelopen nacht? Uh, nou, afgelopen nacht nou, was het op verschillende plekken... een heel verschillende situatie. Hier in Istanbul stond Taksim voller dan uh, elk van de afgelopen avonden... dat ik hier uh, op het plein heb gestaan. Het vond echt tot de nog toe vol. Er werd... Veel feest gevierd, veel muziek gemaakt. Maar een heel ander beeld in de hoofdstad Ankara... waar het uh, eigenlijk de hele avond onrustig is geweest... tussen demonstranten en opvoerpolitie. Uh, die maar niet uh, wil dat daar het centrale plein in de hoofdstad ook wordt ingenomen. En verder krijgen we berichten uit zuidelijk Havana... Waar de premier vandaag naartoe zou zijn en waar het uh, tot rellen is gekomen, tot botsingen tussen aanhangers die de regering steunen en aanhangers die kritiek beluiden op die regering. Premier Erdogan weet tot nu toe van geen wijken. Hè? Is er iets te zeggen over uh, misschien een versoepeling van zijn standpunt uh, ten aanzien van de eisen van de demonstranten? Wel wat verschuivingen. Uh, misschien herinner je je nog de toespraak die hij in Tunis gaf. Toen hij daar nog was. Dat was echt uh, onverbiddelijk. Uh, ik wil nergens aan toegeven. Ik wil nergens over onderhandelen. Zelfs politiegeweld en kritiek erop. Wees hij af. Uh, maar inmiddels... We horen toch een aantal andere plannen. Uh, het winkelcentrum waar hier zo al de hele week tegen gedemonstreerd wordt, dat gaat er niet komen, heeft hij al gezegd. Wellicht dat er een museum komt, uh, wellicht dat er nieuwe groene stroken komen op actie, maar nog altijd niet duidelijk welk ander alternatief plan er dan is. En... Vanochtend werd Turkije wakker met eh, berichten, twitterberichten van de gouverneur van Istanbul... die zoveel kritiek heeft gehad vanwege dat medogeloze politieoptreden in de eerste dagen... Eh, die nu ineens de steun uitsprak voor de demonstranten en zei... ik zou willen dat ik daar er bij jullie bij mocht zijn... terwijl jullie eh, daar feest aan het vieren zijn. Nou ja, stel dat Erdogan eh, wat concessies doet hè, over dat winkelcentrum wat je noemt. Zo langzamerhand is het een regeringsprotest geworden. Is dat voldoende? Ja, dat is, de, dat is de vraag. Het is inderdaad zo dat uh, hier op het plein eigenlijk iedereen met elkaar komt die nog een appeltje te schillen heeft met deze regering. Dus het is ook niet altijd duidelijk waar het om gaat. Sommige de demonstranten zeggen uh, dat je daar moet aftreden. Anderen zeggen we willen alleen maar dat de bomen worden gespaard. Ik denk dat het, uh, met alle demonstranten in al geval over gaat, dat ze een verandering willen in. Ja, het meer, eigenlijk het autoritaire uh, manier van regeren. Het regeren zonder uh, te luisteren naar oppositie, zonder te luisteren naar kritische stemmen in de pers... die toch in de afgelopen jaren steeds meer de mond zijn gestuurd. Daar gaat het om en de demonstranten willen daar garanties voor dat daar iets in verandert. En wat dat betreft zijn de statements van de regering tot nog toe nog niet erg duidelijk geweest... maar ik voel wel dat er wat aan het veranderen is. is meneer Bram van Meulen, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn twee Nederlandse toeristen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling van een landgenoot. De twee kregen afgelopen zondag, tijdens het uitgaan, ruzie met andere toeristen. En die ruzie liep uit op een vechtpartij. Een man werd zo hard geschopt en geslagen dat hij zwaargewond naar het ziekenhuis moest. Daar ligt de Nederlander nog steeds, schrijft een lokale krant. De daders sloegen na de vechtpartij op de vlucht. Gisteren konden ze worden aangehouden. Eén van hen is inmiddels weer vrijgelaten. ING heeft last van een storing met internetbankieren. Op Twitter meldt de bank dat betalingen via Ideal en sparen via Mijn ING niet werken. In april werden Nederlandse banken en Ideal getroffen door DDoS-aanvallen... waarbij hackers de systemen onbruikbaar maakten door ze te overspoelen met data. Dat lijkt nu niet het geval. Volgens de bank zijn de problemen ontstaan na onderhoudswerkzaamheden. Na meer dan twee jaar is er op regeringsniveau weer tussen Zuid- en Noord-Korea gesproken. De gesprekken komen na een periode van extreme spanningen tussen de buurlanden. Correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, waarom zijn ze nu weer met elkaar gaan praten? Nou, Zuid-Korea heeft altijd de weg naar de onderhandelingstafel opengehouden. Uh, daar ook op aangedrongen. Noord-Korea ook uitgenodigd voor gesprekken. Maar wat misschien doorslaggevender is geweest is het bezoek van een van de hoogste afgezanten van Kim Jong-un aan China... de enige bondgenoot nog van Noord-Korea, dat was twee weken geleden. En toen heeft China aangedrongen op het hervatten van die besprekingen. Iets wat ze al deden sinds die nucleaire test in februari... en de daaropvolgende VN-sancties. Maar daar lijkt Pyongyang nu dus toch naar te hebben geluisterd. Ja. Is het een symbolische ontmoeting of uh, is er meer gebeurd? Nou, het is uh, een belangrijk gespreksonderwerp waarover gesproken moet worden eigenlijk van beide zijden... is Kaesong. Dat is een uh, industrieel complex net over de grens in uh, Noord-Korea... dat tijdens de oplopende spanningen afgelopen april nog door Noord-Korea is gesloten. Nou, en In dat complex zijn zo'n 120 Zuid-Koreaanse bedrijven gevestigd... dus een economisch belang voor Zuid-Korea... en zo'n uh, 52.000 Noord-Koreanen werken daar... Dus ook daar zit een economisch belang in. Maar het is bovendien een symbool van de samenwerking tussen de twee Koreas. Dus als daar weer over te praten valt, dan is dat een stap in de goede richting. Alleen was dat vanmorgen nog niet het geval. Toen moest uh, tijdens dat uurtje dat de afgevaardigden even bij elkaar hebben gezeten... eerst het ijs nog worden gebroken. En dat verliep uh, volgens Zuid-Korea in ieder geval soepel en zonder enig meningsverschil. Ja, praten is ook altijd beter dan wellicht uh, oorlog voeren. Daar zal niemand aan willen denken... Uh, dit gesprek, wordt het voortgezet nog? Ja, Zuid-Korea had Noord-Korea al uitgenodigd... Uh, voor besprekingen in Seul op uh, ministerieel niveau. Maar dat sloeg Pyongyang toen nog af. En ze uh, zeiden dat ze liever eerst gesprekken op een lager niveau wilden starten. Nou, dat was dus vanmorgen. Niet in Seoul dus, maar in Panmunjom. Dat is een uh, militaire compound in de gedemilitariseerde zone. Op neutraal gebied dus... En dit gesprek lijkt nu wel de weg vrij te hebben gemaakt voor een ontmoeting tussen de ministers. Dus toch op ministerieel niveau. Dat staat nu voor woensdag gepland. Uh, en dat zou dan voor het eerst in zes jaar tijd zijn dat er weer een ontmoeting uh, op zo'n hoog niveau plaatsvindt tussen de beide Korea's. Correspondente Marieke de Vries. Het afknippen van snavels bij kippen en kalkoenen... in de pluimveehouderij wordt in 2018 verboden. Staatssecretaris Dijksma zegt dat de afspraak heeft gemaakt... met de pluimveehouderij en met dierenorganisaties... om de maatregel in 2018 in te voeren. Drie jaar eerder dan gepland. Nog sneller was volgens haar niet mogelijk... omdat de stallen moeten worden aangepast... en er socialere kippen moeten worden gefokt. Nu knippen pluimveehouders vrijwel altijd de snavels van kippen af... omdat de dieren, die heel dicht op elkaar zitten, vrij agressief zijn. Als ze de snavels niet zouden afknippen ontstaat er een bloedbad, zegt Dijksma. Op een industrietrein in Heerenveen hebben vanochtend vijf vrachtwagens in brand gestaan. De brandweer rukte met groot materieel uit... omdat er gevaar was dat het vuur zou overslaan naar twee andere gebouwen... waaronder een supermarkt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er wordt rekening gehouden met brandstichting... maar volgens de politie kan het ook gaan om een technisch mankement. Sport Jeffrey Herlings is dit seizoen oppermachtig in de motocross MX2-klasse. Maar gisteren kwam de Nederlander tijdens de training zwaar ten val... en moest hij als 27 e starten in de Grand Prix in het Franse Ernais. Sebastian Timmerman heeft de eerste marge gevolgd. Hoe ging het met Herlings? goed, want hij heeft gewonnen. En daarmee heeft hij toch menigeen verrast. Zeker na die zware val, zoals je zei, van gisteren. En het feit is dat hij nou ja, pas zo laat positie achter het stadhek mocht gaan zoeken. Een slechte positie met die 27e plaats. Het was al verrassend dat hij als tweede door de eerste bocht heen kwam. En na een bocht of drie, vier lag Herlings gewoon aan de leiding. Werd wel fel op de huid gezeten door de Fransman Dylan Ferrandis. Maar in de slotfase, de laatste drie, vier ronden, liep Herlings toch uiteindelijk nog weer zo'n drie seconden uit op de Fransman. En dat ondanks het feit dat hij eigenlijk met allerlei blauwe plekken rijdt. Bond en blauw naar de valpartij. Die zware crash van gisteren. Het circuit van Rennes. dat ligt in West-Frankrijk in de buurt van Rennes. Is opgebouwd eigenlijk tegen een heuvel die daar ligt. Uh, in het begin draaien en keren de rijders een beetje omhoog. En dan in één keer sturen ze rechtsaf. En springen ze toch meters diep naar beneden. En daar viel Herlings van zijn motor af. Viel 20 meter naar beneden. Uh, blesseerde ook zijn enkel en zijn pols. Die zijn zwaar gekneust. Vanmorgen was het de vraag of hij überhaupt nog wel kon starten vandaag. Maar uh, dat deed hij dus. Sterker nog, hij wint ook de eerste manche. Zijn veertiende zegen van dit seizoen. In de 15 manches die gereden zijn. Ferrandis wordt tweede. Glen Koldenhoff, de andere Nederlandse vaste Grand Prix-rijder, doet het ook heel goed. Want eindigt op het podium. Eindigt namelijk op de derde plaats. Herlings, Ferrandis, Koldenhoff dus het podium van de eerste manche. En vanmiddag rond de klok van drie uur. Dan start de tweede manche op het circuit van René in Frankrijk. Dankjewel, Sebastian Timmermans. Ik weet een verkeersinformatie hebben. Jawel, daar klinkt de bevrijdende pingel Edwin Gertsen hè, bij de AWB. Ja, dat klopt helemaal. Er staan fiets wegwerkzaamheden op de A7 Amsterdam richting Hoorn voor Purmerend 2 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is veel vertraging door werkzaamheden tussen Knoop het Oude Rijn en Woerderstaat 5 kilometer. Daar zijn dit weekend maar twee van de vier rijstroken open. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan ook via Amsterdam rijden. Op de A13 de richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor knop het Kleinpolderplein staat 4 kilometer. En de rechte rijstrook is dicht. De hoofdpunten van deze uitzending: Midden-Europa vecht tegen hoogwater. water. Opnieuw protesten in Turkije. Premier Erdogan lijkt een beetje te schuiven met zijn opinie over de demonstranten. En Noord- en Zuid-Korea praten weer na een periode van hoogspanning. Dit is radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de dat level hier over de stelling. Ja, is een goed spel hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede deel van de Perstribune van Max. Deborah Gravenstein, Judoka, te gast. Ze haalde brons en zilver op de Spelen van 2004 en 2008. Vraag is, hoe gaat het nu met haar? Vragen kunt u stellen. Vragen aan Deborah via onze website deperstribune.nl. Twitter mag ook. Tweet dan: hashtag perstribune. Onze vliegende Jules van der Wart is op pad. Hij praat met Beb Thomas, oud scheidsrechter over herinneringen aan het EK voetbal van 88. En op het antwoordapparaat een vraag van een luisteraar, een nieuwe vraag. En als u dit muziekje hoort, weet u waar die vraag over gaat. Dat was de tune van de top 40. Top 40 viert dit week einde een jubileum met de 2500ste editie. Maar het is al lang niet meer de enige hitlijst in ons land. De vraag is: welke is het betrouwbaarst? Daarover straks meer. Maar dan nog even met René van der Gijp. Zijn boek is genomineerd voor de Nico Scheepmakerprijs. De prijs die morgenavond wordt uitgereikt. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot 2 uur, de perstribune. Max. De Borra Gravenstein, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt je oude tantes al even laten horen. <laughs> ja. <laughs> ja, toen jij in Suriname was, heb je ze ontmoet. Uh, oud Judoka, tweevoudige medaillewinnaar op de Spelen. Dit weekend is de European Open. Ja, klopt. Ja. Vooral voor de mannen als voor de dames. Ja. En wat voel jij dan als oud Judoka? Ja, ik heb gisteren wel weer gekeken. Want toen was mijn gewichtklasse min 57 kilo. Maar je kan het tegenwoordig live uh, bekijken. En uh, nou, ik mis het niet. Absoluut niet, maar ik vind het nog steeds spannend. Want je bent gestopt in... 2009. Dus alweer vier jaar geleden. Ja. ja. Hoe doen we het daar in de European Open? Uh, nou, ik heb vandaag niet gekeken. Nee. Gisteren hebben we wel uh, een uh, gouden en een zilveren medaille bij de dames gehaald. Bij de heren weet ik niet, maar dat is altijd wel lastig. Want de lichtgewicht heren die doen het meestal niet zo goed in Nederland. Nou, het is wat tot 57 kilo, dan ben je wel heel licht, hè? Nou, je hebt ook nog min 48 kilo hoor, in het judo, min... dus het valt wel mee. Oh, je hebt ook wel meegedaan aan de min 52. Uh, ja. Ik, dat is dus... Moet <laughs> ja, je daar veel de voor de... laten dan? Absoluut. Ja, ja, ja dan, Zeker de min 52 kilo was uh, ja, soms leven op een sinaasappel. Ja. Dat Want dan moet je ook uitrekenen wat, wat je normale gewicht zou zijn... als je niet te gek doet en gek ja. eet, maar uh, een, een no normaal mens zou zijn... in plaats van een topsporter met ja. min... Dat is ongeveer 60, 61 kilo. Ja. En, um, dus ik ging ook aardig wat terug. En dan moet ik gelijk bij zeggen, ik had geen ander rechtje... want ik heb gelijk goed hulp gevonden om mij te begeleiden. Ja. Uh, en, um, maar ik wist ook dat het maar anderhalf jaar was dat ik het deed... tot min 52 kilo. Oh ja. Maar waarom kies je voor zo'n gewichtsklasse? Want We je kan dus hoger. Echt te spelen, spelen ja. dat is kansberekening en... Uh, toekomstperspectief? Ja, en een stuk politiek bekijken van hoe dat in het sport gaat. Dat mm. heeft dat toch nog steeds met elkaar te maken. Het gaat niet altijd de allerbeste. Gaat. Nee, en toch, en toch ben je uh, toen van min, laten we zeggen, 48 naar dan ben je naar 57, uh, min 57 gaan. Dan doe je er wat kilootjes bij. En toen ben ik weer teruggegaan. En weer terug. Ja, <laughs> en echt als jojo. Ja. ja, en toen uiteindelijk met 57 kilo was mijn echte gewicht. Ja, en vandaag de dag durf het bijna nou niet te vragen. Nou, 65. Ja. ja. Je ziet er stralend uit. <laughs> uh, Europese kampioen bij de junioren in 1992. Brons en zilver op EK's, WK's. Uh, spelen van Athene 2004. Had je een bronzen medaille. Uh, en nu had nog zilver op uh, 2000, spelen van 2008. Hè, Peking. Dan is de vraag, waar zijn die medailles vandaag de dag? Ik weet niet waar mijn bronzen medaille is. en Mijn zilveren medaille ligt in mijn is, is Zoek, brons. Nee, uh, helaas uh, heb ik maar uh, drie maanden kunnen genieten van deze medaille. Ja. Want um, kort na, na mijn winst en waar mijn moeder en mijn zus wel bij waren, mij, is mijn kleine zusje overleden. Ja. En voor mij uh, heb ik die periode afgesloten. Dus je wilt dat brons misschien niet meer zien? Je... Um, nee, ik hoef het niet meer te zien. Ik hoef het niet meer te dragen. Uh, maar ik heb er wel heel hard voor gewerkt. En ik heb heel veel dingen voor gedaan en uh, mijn grootste fans waren erbij... en me altijd gesteund. Dus het is niet dat het geen betekenis heeft voor mij meer... maar um, ja, op een bepaalde manier heb ik dat wel even opzij gezet. Bij uh, de laatste Spelen in 2008 werd je toegesproken... door onze huidige koning, toenmalig prins Willem-Alexander. Ja, Eigenlijk moet ik eerst even vragen of ik in de buurt van de komen. levensgevaarlijk. Ik heb nog zelden zo'n boze Chinese gezien... Als in die halve finale. Waanzinnig goed was dat. Ongelofelijk. Begunde hier alles waar je alles, maar dat vandaag voor ons gedaan hebt om hier te staan, dat we jou mogen huldigen. Wat jij voor Nederland betekent hier, is grandioos. Weet je. Ja, dat kan hij vandaag de dag niet meer zeggen in China op staatsbezoek. <laughs> ik heb nog nog zo raar als Chinees gezien. Maar uh, dat herinner je natuurlijk als geen ander. Ja, ik ga er nog van blozen. Echt waar? Ja. Dat is, dat is bijzonder, hè? Een... Ja, dat is enorm bijzonder. Ja. Ja, We, weet je nog wat er daarna gebeurde? Ja, ja, dan word je eigenlijk vanuit, uh, we waren in Beijing toen in de Holland Huygens word je door de uh, fans je letterlijk gedragen. Dus ik heb ook gekraut, uh, surf. Oh, skruid, hoe leuk. <laughs> en uh, ja, en dan ga je zweven. En, maar het bijzondere was, ja, op dat moment wist ik even niet meer waar of hoe of wat ik bestond. En ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, en dat was een jonge koning dit jaar. Ja, inderdaad. Is, is dat nog iets waar je dan mee bezig bent? Ja, zeker. Want ik ben wel aanwezig geweest uh, in Amsterdam. En waar ze rond hebben gedaan, ben ik wel uitgenodigd. Zeg maar daarna bij buiten. En ja, je ziet die beelden dan. Mensen spreken je aan. van, van weet je nog dat jij daarbij was? Ja, ja. inderdaad. Uh, uh, heb je het paar nog wel eens gesproken na die tijd? Nee, niet uh, sinds de koning of koningin zijn, maar, nee, maar... ik heb Willem-Alexander ja, wel regelmatig ontmoet. Tussen door bedoel ik. Ja, ja toch wel. Ja. Zeker. En dan weet je ook wel wie je bent en wat je gedaan hebt. Ja, ja, juist, ja, sterker ja. nog, um, als je bij de koningin uh, langs mag, dan begint ze altijd van... onze Alexander heeft ook geïddoot. En Amalia en alle andere twee zussen zijn ook op judo gegaan. Dus ja, ze hebben wel een band, extra band met onze judoka's. Ja. Wat was jouw nieuwsmomentje van deze week? Nou, volgens mij ja, was ik heel erg bezig met de overstroming uh, in uh, midden-Europa. Ook omdat mijn uh, man en met een hele groep, die is uh, talentencoach van het judo... en die was met een groep in Leibniz in uh, Oostenrijk. Dus die zaten aardig vast. Dan kunnen we even luisteren hoe vast, vast is. De Tsjechische hoofdstad Praag kampt met de ergste overstromingen in tien jaar. Volgens de Tsjechische politie zijn er vijf mensen verdronken... Vandaag wordt in de Donau een waterstand van 12 meter verwacht. Dat is bijna 8 meter hoger dan normaal. In Zuid-Duitsland heeft de Beierse premier 150 militairen naar het rampgebied gestuurd. En in de deelstad Saxe geldt sinds vanmorgen de noodtoestand. Ook Oostenrijk kampt met wateroverlast. In sommige delen van het land wordt vandaag een recordhoogte van het waterpeil verwacht. Dan dat belt hij even en dan zegt hij, nou, je wil niet weten wat hier aan water is. Nou, het gekke is, sporters zijn daar nooit echt mee bezig. Die zijn alleen maar met hun sport de weg naartoe en eten en drinken en slapen. Dus juist, ik ben juist gaan bellen van, weten jullie wel hoe ernstig het is? Ja. En uh, nou, uiteindelijk zijn ze toch uh, gaan vragen van, hoe komen we terug naar huis? En het bleek toch wel dat de hoofdwegen waren nog uh, droog. Maar uh, het was wel spannend. Ja, daarmee zeg je, sporters leven in een heel kleine wereld, hè? uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. En moet je dan zo'n wereld weer ontdekken? als je, Zoals jij gestopt bent, wat zei je, 2009 met, ja. uh, met top judo? Ja, toch wel. Ik ben, ik, ik ben wel altijd open geweest voor andere dingen. En ik ben sociaal maatschappelijk wel heel erg bezig geweest buiten het judo. Dat was eigenlijk mijn, mijn rust. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, maar ja, zeker. Ik zeg ook dat je moet weer terug naar de grote mensenwereld. Zei ik altijd van, het is... Uh, ja, wat gaat het nou echt om? Uh, wat gebeurt er om je heen? Waarom doen mensen zoiets? Dat is ja, heel raar. Ja, maar er zijn ook mensen die in die wereld blijven, hè? ook als ze gestopt zijn als topsporter. Wat doe jij vandaag de dag? Ja, nee, ik heb eerst twee, twee jaar gedacht van goh. Ik, ik stop even. Ik neem afstand van topsport. En, uh, maar het zit toch in je bloed. Ik heb het 30 jaar gedaan. En nu uh, begeleid ik juist jonge toptalenten richting uh, de weg naar succes. Waar zij naartoe willen. Of dat op Olympisch niveau is, op wereldniveau. Maar vooral de weg ernaartoe, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, en als je uh, iets concreter maakt, ja. hoe begeleid je een talent? Wie, wanneer is iemand een talent? Op welke leeftijd ontdek je dat? Ja, dat is natuurlijk al nog steeds de handvraag die iedereen stelt. Wanneer was jij talent, voor je gevoel? Op welke leeftijd? Uh, nou, ik was een van de jongste Nederlands kampioen, Dus dat was 13 jaar. En met mijn 15 deed ik al mee met op senior niveau. Ja. En wanneer dacht en als jij iemand wilde... dan op senior niveau, volgens mij op zo'n korte leeftijd mee kan doen... of mee gaat doen draaien, vind ik dat echt een talent. Ja. maar die keuze voor het judo. Waar kwam die bij jou vandaan? Nou, mijn moeder probeerde eerst ballet. En dat ging niet zo goed. Daarna heb ik wat... Uh, atletiek gedaan, maar eigenlijk het judo kwam vanuit het stoeien. Het, het, het willen winnen. En vooral tegen jongens, dat vond ik wel erg leuk. En uh, mijn buurjongen deed het ook, dus dan ben ik het ook gaan doen. En ik was er blijkbaar ook nog wel goed in. Ja, nou ja, zeker. Je was er hartstikke uh, goed in. Ondertussen zit je man daar uh, in het hoogwater, is inmiddels wat gezakt... want uh, de ellende zit nu, geloof ik, vooral bij de Elbe. Hè? Daar gaan heel veel mensen geëvacueerd worden de komende ja, tijd. Ja, zij zijn alweer terug en oh, uh, volgens mij uh, gaat het alweer wat beter. Als u vragen hebt aan Deborah Gravenstein, stel ze gerust... de perstribune.nl, Twitter, hashtag perstribune. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Oh, ball, vangt hij de mooiste sportverhalen. Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel, hoor. De vliegende kip. Ik ben nog steeds in Amsterdam Amstelveen. En uh, we zitten in een appartement. En we kijken een beetje over, over de stad uit. Volgens mij moet uh, het bos hier vlakbij zijn, denk ik, hè? Uh, de Thomas? Het Amsterdamse bos is hier vlakbij. Het is nog geen vijf minuten rij. Ja, het Olympisch Stadion ook? Het Olympisch Stadion, precies hetzelfde. We hadden het net over... Uh, over dat uh, EK van 88, je hebt een horloge. Maar ik zie in de hoek ook nog een beeldje staan. Wat is dat? Dat heb ik toen ik in Bulgarije vloog. Toen kreeg ik dat uh, beeldje na afloop van de wedstrijd. En, uh, dat was gewoon uh, een nou, gip. Uh, ik weet niet of het, of het wat waard is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik heb het altijd laten staan. En, uh, dat is eigenlijk het enige wat je ziet hier ook. Ja. In shirtjes of zo, iets dergelijks. Speltjes, dat zei je wel even tussendoor. Je had wel heel veel speltjes gekregen, maar die heb je weggegeven. Weggegeven aan een jongen van de AZ. Ik, ik, ik ken zijn naam niet, die, was, uh, die, die deed altijd veel voor de AZ. En daar heb ik mijn speltjes allemaal aan gegeven. En shirtjes heb ik aan kinderen gegeven. Ja, en mijn kleinsoons. die hebben ballen, had ik uh, wel eens in. Ja, dat heb ik allemaal weggegeven. Ik, ik, ik, uh, het stelde voor mij niks voor. En tegenwoordig mogen een zich dus ook wel eens een bal houden of iets dergelijks. Je, heb jij nog een wedstrijdbal ergens liggen? Nee, ik heb geen wedstrijdbal. Die heb ik helemaal klein zelf gegeven. Die heb ik hem stuk gemaakt. Dus. We hadden het net over het Olympisch Stadion. Ja, over een maand is er een grote wedstrijd. Een, ja. ja, Sjaak Zwart wordt 75, die ken je ook goed. En jij gaat daar fluiten, hè? Ja, Sjaak heeft een feest gegeven op 3 juli in het Olympisch Stadion. In een feestavond in de Rai. Uh, hij heeft mij uitgenodigd. Uh, Zak vindt mijn namelijk, hij zegt altijd: Des te de beste schuizen. <laughs> maar daar moet ik altijd om lachen. Gefloten zijn voordeel waarschijnlijk dan? Nee, nee, want ik heb hem eigenlijk uh, qua competitie nood gefloten, natuurlijk. Maar, maar ja, wel leuk Ja, wel Lucky je ijs wel. Maar dan trok ik hem toch nood voor, hoor. Dat zit niet in mijn aard om uh, mensen voor te trekken wie ik ken. Maar, um... Hij heeft mij uitgenodigd en, uh, met Frans Derks, uh, Dick Jol en uh, Marie van den Ende. En uh, ik neem aan dat we alle vier een, een stukje fluiten. Maar ja, het is natuurlijk voor de pret. En, uh, maar er komen heel veel koryveeën. Johan Cruijff, uh, dus nou, uh, Dennis Bergkamp. Uh, ja, er komen zoveel mensen. dat uh, Ik heb nog ineens geen tijd om uh, de hele avond uh, te fluiten. Ja, je fluit af en toe nog leuke ja, ik geloof ik. Ja. Maar je geeft ook training. Ik ben trainer bij AFC, de jeugd train ik. Dat doe ik eigenlijk altijd al toen ik scheidsrechter was ook. Ik ben altijd bij AFC de jeugd getraind. Heel lang gedaan en nu is het... Ja, ik train nog steeds nu. Uh, ik vind het prachtig. Ik heb veel plezier met die kinderen. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan scheidsrechter. Je vertelde mij ook in de periode dat je nog scheidsrechter was... Uh, zeker in het begin was je ook stratenmaker... En je hebt nog gewerkt met types zoals uh, Gerrie Kneteman en Rienes Israël? Ja, ik, uh, ik, ik was stratenmaker uh, en toen, toen ben ik dus uh, scheidsrichter geworden, omdat ik een slechte scheidsrichter was. Ik zeg, nou, dat ben ik. Uh, binnen twee jaar zit ik in betaalde voetbal. En het was ook zo. Ik zat binnen twee jaar in betaalde voetbal. En uh, ja, dus ik heb Rines Israel, Jopie Wilbret. Uh, die heb ik allemaal meegemaakt. Jopie Burgers. Ja, maar daar kon ik goed afstand van houden. En ik kon ook wel wat zeggen tegen ze en hun kon wat tegen mij zeggen. Maar het is wel mooi dat je die dan in in het veld zitten, terwijl je ze ook op het werk meemaakt. Want je was hun baas? Ik was uh, eerst stratenmaker. Toen heb Rienus Israël nog uh, steenen uh, neergegooid bij me. Om uh, dat te doen. En ik ben zelfs opzichter bij de gemeente Amsterdam geweest. En daar was ik hun baas. Ja. Uh, Jopie Wilbret en uh, Joopie Burgers. Ja, daar moest ik dus leiding aan geven. Maar dat, dat kon ik wel. Leven zonder voetbal, is dat mogelijk voor je? Jawel, jawel dat is voor mij wel mogelijk. Ik, uh, ik merk, hoe ouder ik word, dat ik er steeds meer afstand van neem. Dat moet ik eerlijk zeggen, maar ik vind het een heerlijk spelletje. Ik vind het schitterend om naar te kijken als het goed gespeeld wordt. En dan denk ik, nou ja. En dan, ben ik in, in, dan wil ik wel zo eerlijk zijn dat ik dan toch wel een ajaxiet ben dan. En wat was jouw hoogtepunt als scheidsrechter? Is dat toch dat EK van 88 geweest of een andere wedstrijd? Nee, ik heb nooit uh, hoogtepunten vond ik, uh, ik, ik... Ik vond het leuk dat ik het gehaald heb. Dat vond ik uh, leuk. En voor de rest was elke wedstrijd voor mij hetzelfde. Want je moest gewoon leiding geven aan die wedstrijd. En uh, na afloop was het afgelopen. En, uh, de ene keer was je een aardige jongen. De andere keer was je een klootzak. Ik weet het allemaal wel. Maar nee, ik heb geen hoogtepunten dat ik zeg... Uh, goh, ik, heb, ik heb toen Feyenoord, PSV... Dat, was toen dat Johan Kruijs schreef toen nog. De beste man van het veld was scheidsrechter. Dus dat vond ik wel leuk dat hij dat toen zei. Hmm? Ik hoop dat hij dat over een maand ook zegt... bij die afscheidswedstrijd, van, of die feestwedstrijd van Jacques Zwart. Nou, ik ben ervan overtuigd dat Johan Kruijf daar nooit over zal zeggen. Succes en dank. Dankjewel. Web Thomas, onze oud-topscheidsrechter... in gesprek met Gilles van der Wart. De gast op de perstabune, de vroegere judoka Deborah Gravenstein... En tweevoudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Deborah, dat is een briefje van een oude bekende. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Deborah, ik weet nog dat je kwam als zesjarig meisje in Geelze. Je kwam op judo omdat er een actie was. Als iemand lid werd, dan kreeg je twee... Nieuwe Japanse judo-slippertjes. En daar ben jij toen ingetuind. Bijna 25 jaar ben je topsporter geweest. Judoka, die op alle toernooien aanwezig was en overal prijzen won. En als je geen prijs won, nou, dan was het huis te klein. Van Gilsen, dat is 11 kilometer hier vandaan, ben je verhuisd naar Dordrecht. En van Dordrecht kwam je steeds met de trein en de bus... naar de training bij Sportcentrum Janderooi. Drie of vier keer in de week. Dat was toch een hele grote opgave. Maar die opgave die heeft zich vertaald in de prijzen die jij later hebt behaald. Waaronder uh, medailles op de Europese, medailles op de WK... en zelfs medailles op de Olympische Spelen. Het was een fantastisch feest met jou. Om jou als judoka uh, in mijn club te hebben, maar gewoon ook als mens. We hebben heel veel meegemaakt, ook bij jullie thuis. En daar zijn we zijn allemaal samen doorheen gekomen. En ik hoop nou voor jou dat je voor de toekomst uh, een baan kan bekomen waar jij je in kan vinden... en waarin jij je ei kwijt kunt. Uh, ik wens jou het allerbeste en tot ziens. Jan de Rooij. <lacht> Jan de Rooij, ja. Ja, met deze man ben ik uh, 30 jaar stop geweest. Ja, een bijzonder mens dus voor je. Ja, ja, en en, en jij, jij voor hem. Ja, nou ja, we, we hebben het samen gedaan, lief en leed gedeeld. Geef hem eens een gezicht, wie was Jan de Rooij? Wie is Jan de Rooij? Oh jeetje. Nou ja, uh, hij, hij is blijkbaar een judo coach, een trainer. Ja, hij is een judo trainer, maar um, nog niet eens echt. Iedereen dacht altijd van, ja, het is je vader-figuur. Maar dat was hij juist niet. Uh, ik, het was iemand die gewoon heel duidelijk zei waar het op stond. Geen poespas, gewoon doen. En het mooie was, hij zei ook van uh, mijn laatste Olympische Spelen... zei hij van, heb je er alles voor gedaan... Ik zeg ja, alles volgelaten, ja, dan kan je maar één ding doen, je best. Zo simpel is het. ja, ja. En de Japanse slippertjes die je op je zesde kreeg toen je lid werd... Ja, dat, dat is echt zo. Dat, ja? Uh, ja, ja, absoluut. Van die, van die uh, rieten slippertjes, daar deed ik het voor. Ja, deed, Nou ja, maar dan drie, <laughs> drie vier keer per week na, na, na, van Dordrecht. Uh, na, waar was het? Gilsen? Van Dordrecht naar Gilsen met de trein, met zo, de bus. Uh, soms de bus missen, dus lopend van hmm. Goorlen naar Tilburg. En dat is precies waar het mij om gaat. En waarom doet een mens uh, dat? Uh, ja, dat zijn keuzes, dat zijn ambities die je hebt. En dat is nog niet eens. Toen dacht ik helemaal niet aan een lumpje spelen. Nee, ik vond het leuk. Ja. Echt gewoon ouderwetse sport leuk vinden. Ja, met die ervaring kun je vandaag de dag dus ook blijkbaar wat doen... voor die jonge talentjes die je begeleidt. Nou, precies. Ik, ik, het is ook de ervaring die ik wil delen en uh, door wil geven. Ja. Maar ook de motivatie om door te zetten. En dat het gewoon hele mooie kan brengen. Het is niet zo dat ik ze wil pamperen. Dus dat ze, dat ze alles maar kunnen krijgen en doen om het goed te doen. Nee, juist moet je een goed verhaal hebben. En deze kinderen hebben een verhaal. Ja, kinderen. Ik zeg nou, deze jongvolwassenen eigenlijk. Meer ja. Ze maken volwassenen keuzes. wat voor verhaal? hebben zij dan um, nou een, een voorbeeld geven ik heb een jongen snowboarden want het gaat over verschillende sporten gip is 10 jaar um, zit nog op de basisschool uh, is niet zo makkelijke leer leerling maar gaat er ja. wel voor en wat zegt hij zelf van pap, ik wil twee keer in de week naar België toe, want dan word ik mm. beter. Maar als hij van Nederland naar België rijdt, is hij niet aan het gameboy, nee, is hij aan het slaan, want hij heeft rust nodig, mm. want hij moet trainen. Ja. Een meisje uit Maastricht, schoonspringster, ook niet zo'n bekende sport, heeft op dit moment geen status, want NSN heeft allerlei statussen weggehaald. Rijdt nog elke dag van Maastricht naar Eindhoven, omdat ze daar de beste wil worden van Nederland. Zeg maar hoe kan jij die ouders zo? Ja, ik zou bijna zeggen gek om dit soort. Uh... Expedities te ondernemen. Nou, die ouders zijn al zo gek, die houden gewoon van hun kinderen. En we ja, willen het beste doe... uit hun ja. kinderen halen. Maar dan elke keer zoveel tijd hè, in, ja, je, in ze... je kind steken. Ja, en dat in, is... in de, in de, in de sporttoekomst. Ja, en dat vergeten we vaak in Nederland. Want ouders vinden we vaak vervelend. Maar ze stoppen er heel veel tijd en ja. energie in. En ook gewoon centjes. Het is eigenlijk, ja, ik vertaal het als een investering. Vinden we niet zo leuk als het over onze kinderen zou hebben. Maar dat is het wel. Het gaat soms over bedragen van 20.000 tot 30.000 per jaar. Uh, dat moet eens dus ophoesten. En dat doen ze maar gewoon even. Alleen nu komen ze bij mij de vraag zelf van... Ja, Deborah, um, hoe kunnen we die last wat minder maken? Financieel. Ja. En dan ga ik met ze mee op weg. En dat is niet gelijk van, want er zijn geen sponsors meer zoveel. Mensen staan niet met die check nee. te zwaaien. Maar het is wel zo, als je die sponsor een verhaal geeft... waar ze iets mee kunnen en ze iets bieden uit jezelf... dan wil zo'n sponsor daar wel mee gaan. En wat is er nou mooier als al die mensen die daar hebben geïnvesteerd... dus ook die sponsor en die trainer... Erbij, zelfs op die finale... allemaal staan te juichen, want dat is het mooiste. Maar ja. dan ook echt eerlijk. Hè? Niet wij hebben gewonnen, maar we hebben het wel samen gedaan. ja dus Dit is, dit is het, in feite het autobiografische verhaal, denk ik. Hè? Wat, je, wat je zelf uh, hebt... hebt. Ondergaan om het hoogste in je sport te kunnen bereiken. Voor zover jouw ouders daar ook aan mee hebben gedaan. Ja, dat weet en, ik natuurlijk. En, en een stuk verder. Het ja. is 2013 en dat betekent dus dat je ook echt energie moet steken aan een behoefte ja. die er is. En dat is echt uh, toch het stukje commerciële kant van sport. Ja, het leiden voor jou in 2004 was dat tot brons in Athene. Ja, Ippon. Dat is Ippon. Brons is er. Ik zei het, het kan elk moment gebeuren. Zo heeft ze er al drie gemaakt vandaag. En dit is de vierde. Even achterwaarts lopen. De eerste bronzen medaille bij het judo. Ja. Ja, ja Pierre is dit ja, natuurlijk. Legendarische ja, legendarische judo-commentator van Studio Sport. Hè? Sport in beeld heeft hij waarschijnlijk ja. nog meegemaakt. Um, dat waren treurige spelen uiteindelijk. Nou ja, toen niet, maar je gaf net wel aan de uitkomst. Je moeder was daar nog bij, maar die was wel erg ziek. Ja, die was toen al erg ja. ziek. En... Um... Ja, maar daarna gebeurde toch het onvoorstelbaar dat ik... Uh, um, kort nadat ik mijn uh, huwelijk aan het plannen was uh, met de hele familie uh, na de spelen... gebeurde dat mijn zusje ziek werd aan een bacteriële infectie wat uh, heel snel gegaan is. En die is overleden binnen, dezelfde, ja, binnen een paar uur. Ongelooflijk, ja. Ja, dan sta je ook wel, heel, je wel keihard uh, op de mat geworpen. En dan sta je meer dan ippon tegen. En dan uh, word je ook relativeer je ook wel zo'n Olympische Spelen. Ja, zeg maar, Jouw moeder overleed ook vrij snel daarna? Ja, zeker. Ja, de, de, helaas, uh, we dachten dat we het hadden overwonnen. Maar kanker is echt gewoon een hele lastige ziekte om te overwinnen. En uh, is toch aan de borstkanker overleden. Ja. Ja, hoe, hoe doorsta jij dat? Uh, zulke persoonlijke verliezen. Uh, in, in wat een van de mooiste tijden in je, in je sportloopbaan is. Mm -hmm. en, en in je privéleven als je gaat trouwen. Um, nou, ik, ik mocht er sterker uitkomen. En uh, dat doe je met een hele kleine kern van mensen die je blijven steunen, door dik en dun. En die dus niet wegvallen, dat is gewoon heel erg belangrijk. En uh, mijn moeder was daar absoluut evenbeeld in. Want je moet je voorstellen, mijn moeder heeft dus een kind verloren. En dat gun je geen ene ouder. Maar zij zei tegen mij, ga door met je leven en ga doen waar jij het beste in bent. En dat was judo op dat moment. En ze, ze gaf me eigenlijk de toestemming om daarin door mee te gaan. En zelfs toen ze overleed, zei ze één ding, leef je leven. leven. Ja, en dat, dat, dat, ik bedoel, dat is jouw ja, fundament geworden voor laat. Ja, dat is mijn, absoluut mijn fundament geworden van... doe de dingen uh, waar je passie uh, in vindt. Ik ben even, na mijn carrière ben ik even gaan zoeken. Was ik even zoekende, maar dat heeft iedereen... Hè. het zwarte gat noemen we dat. Mm. De een wat groter Maar dan jij was toch fysiotherapeut? Ja, klopt. Ja. Ik was fysiotherapeut bij Defensie. En daar ben ik heel goed en warm opgevangen. Ook in die mindere tijden hebben ze me zeker niet laten vallen. Maar nog belangrijker, ze hebben me ook gesteund richting 2008. En... Um, ik mocht daar blijven als fysiotherapeut, was geen probleem. Maar ja. ik zei van, nou, ik wil een andere kant op. En dat is dus nu mijn talent van deze geworden. Ja, maar hoe, hoe hield je zelf die motivatie vast? Want dat lijkt me toch ontzettend moeilijk als je in dit soort omstandigheden verkeert. Mm, nou, waarschijnlijk ben ik gewoon Veel zo posi positief ja. ingesteld. Ja, ik, uh, kijk, ik probeer te leren van dingen die achter me zijn gebeurd. En daar sterker uit te komen, ja. We praten straks verder, Debora. Morgen wordt in het Olympisch Stadion de Nico Scheepmakerprijs uitgereikt. Prijs voor het beste sportboek van 2012. Genomineerd is onder andere het boek Gijp van René van der Gijp... en schrijver Michel van Egmond. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij zit in China. Je bent bij het Nederlands Elftal, hè? Ja, als ik voor me kijk, dan zie ik net Robin van Persie een mooie paas geven. Dat klopt, kijk, ja. op weg naar de voetbal Interland tegen uh, China. Uh, van het boek zijn 285.000 exemplaren inmiddels uh, uh, verkocht. Wat maakt het zo goed, denk jij? De, wat maakt het zo aantrekkelijk voor de koper? Nou, om de eerste plaats, de hoofdpersoon zelf natuurlijk, uh, René van der Geij. Dat is sowieso een vrij unieke figuur, altijd al geweest in uh, de voetballerij... Die uh, uh, naar mijn smaak steeds meer wordt uh, beheerst door uh, uh, mensen die op elkaar lijken. Nou, René is altijd een buitenstaande geur in het voetbal, ook iemand die van zijn hart geen uh, moord kan maken. Uh, nou, hij is heel populair geworden uh, door uh, het televisieprogramma Voetbal International. Dus dat is uh, de basis denk ik voor de populariteit van het boek. En daarnaast hebben we het natuurlijk schaamteloos gepromoot in ons eigen televisieprogramma. Oh, ja. die ja. En dat is ook de helft van het werk. Ja, René van der Grijp, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Morgen uh, aanwezig bij, uh, bij de prijsuitreiking? Nou, niet echt. Omdat ik vind dat we... Daar hadden we wel met z'n tweetjes naartoe moeten gaan. Ik vind om nou een beetje alleen die eer op te gaan lopen strijken... daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. Ik bedoel, ik geloof dat uh, zeker... Uh, in dit geval is is, is Michel's bijdrage... is Minstens zo groot als mijn bijdrage. Omdat je wel... Uh, ik bedoel, iedereen die ik gesproken heb, en dat zijn er misschien wel een paar honderd over dat boek, die zeggen allemaal van het lees lekker makkelijk weg, weet je wel. Er zijn veel mensen die zeggen, joh, kan er binnenkort niet, niet weer even schijnen, want het is, uh, het is zo heerlijk weglezen als je, als je op de bank legt. En dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik bedoel, ik, uh, hij heeft alleen maar mij achterna gelopen een paar maanden. En meer was het niet. Nee, maar ja, hij moest het wel goed. Uh, Michel, jij moest het wel opschrijven natuurlijk, al die prachtige, uh, interessante verhalen. Ja, nou ja, maar het, het, het voordeel bij René is dat, uh, uh, dat hij een uh, hele... Kijk, we hadden sowieso een klik met elkaar en we hebben professioneel met elkaar te maken. Omdat ik ook eindredacteur ben van het programma. Dus, ik, dus we zagen elkaar veel. Uh, en daarnaast is, uh, is René, en dat is ook weer heel atypisch voor de voetbalwereld van nu, heel open geweest. Uh, ik, ik denk dat ook een mee heeft gespeeld in het succes van het boek. Uh, uh, het, het, het geluk bij een groot mm. ongeluk. Dat het toevallig uh, het meest turbulente jaar in het leven van René was, omdat hij uh, heel populair werd, maar ook een, een, een, een inzinking kreeg mentaal. En hij is daar nou ontzettend openhartig ja. ge geweest tegen mij en hij heeft mij geen enkele restrictie opgelegd. Ik heb één ja. keer aan hem gevraagd, ik bedoel, ik heb vooraf, voordat ik met dat boek begon, heb ik echt 20 seconden met René erover gesproken. Want ik zei, ik wil graag een boek over je maken. En toen zei hij, ja, dat is goed oude Reus, je doet je best maar. Oh, ja. Toen kon ik beginnen. En, en halverwege toen, het, uh, toen, toen hij die inzinking had, toen heb ik een keer aan hem gevraagd van god, we moeten misschien eens een keer overleggen ja. wat, wat er nou wel en niet in kan, want dit wordt wel erg persoonlijk. En toen zei hij nou, je hoeft helemaal niks met mij te overleggen, je moet gewoon lekker schrijven wat je wil. Dus dat was natuurlijk ook, dat is ook ideaal, wat is, ja. uh, dat is een droom voor, voor, voor elke schrijver. Wat dat uh, hoe kwam het, René, dat jij dacht uh, ik vertel het gewoon en hij schrijft het maar op? Ik bedoel, het kost je blijkbaar niet veel moeite om open te zijn en te blijven en, en ook de keerzijde van de medaille uh, te vertellen. Nou, nee, maar kijk, ik had natuurlijk uh, met Michel wel al een, uh, een jaartje of twee ervaring met dat kolompje wat we in de V.I. deden. En uh, ik, ik heb natuurlijk in mijn leven al heel wat interviews gegeven. En ja, ik zeg maar 99% van de schrijvers die je een leuk verhaal vertelt, die draaien het daarna met hun pen de nek om, weet je wel. Dan, dan zit je terug te lezen en denk je, ja... dit. Als je het zo opschrijft, is het lang niet zo leuk als dat ik het verteld heb. En ik wist van Michel wel dat dat, dat zou het probleem niet zijn. En voor de rest, ja. Weet je, die, die, die openheid, dat heb ik denk ik altijd wel gehad. Maar dat komt meer uit het feit dat ik. Uh, ja, ik heb niks te verbergen. Ik bedoel, ik. Uh, ik, ik doe in, in het uh, normale leven, tussen aanhalingstekens. niet veel gekkere dingen als. Uh, als dat mensen van me zien. Dus ja, ja. dan mag je wat mij gaat. Mag je. Uh, bij me thuis, met me uit, uiteten eten, uitstappen, uitdrinken. Ik bedoel, dat, uh, dat vind ik allemaal totaal oh. geen probleem. En wat voor gekke dingen haal je nu uit? Ik bedoel, waar ben je nu op dit moment? <laughs> ik zit nu even ergens te kijken naar een boot. Want ja, weet je, met al dat geld van dat boekje moet je toch wat, weet je wel. Maar oh. deze boot ging me iets te hard. <laughs> ik wil wel een boot dat ik een kwartiertje vaar naar Rotterdam, weet je wel. Ik wil niet in, uh, nee. in drie minuten bij de Brino Brug zitten vanuit Dordrecht, weet nee. je wel. dus deze deze ging iets van 110 of zo. Dat is wel hard op het water, hoor. Ja, dat moet je niet willen. Nee, dat moet je niet willen. dat is te gevaarlijk. Michel, Michel van Egmond, uh, de andere genomineerden zijn kop in de wind. Wilfried de Jong op zoek naar Bob Marley van Wiep Itzinga in, uh, in Hartglas. Uh, Eén goede reden waarom je denkt dat jij gaat winnen? Uh, nee, geen idee. Ik bedoel, nee? De concurrentie is uh, moordend. Uh, ik vind Wilfried de Jong een geweldige schrijver en een grote stilist. En Wipri is ook een uh, goede ja. schrijver. Sjoerd Moussou is geloof ik ook ja, met, hè, met ja. zijn boek. Ook hartstikke goed, dus uh, ik, uh, ik laat het lekker aan de jury overhoor. Die zullen ongetwijfeld een heel verstandig oordeel vellen. Goed. Ik dank jullie allebei uh, zeer en veel plezier in China bij het Nederlands Elftal. Veel plezier met het uh, bezichtigen van boten <tien <tien die niet te hard gaan. René en Michel, dank jullie wel en veel plezier. Oké, okay. okay. okay. doei, doei. De zou jij een boek willen schrijven, laten schrijven? Ja, zeker wel. Want jij, weet je, uh, je ja. hebt ook die keerzijdes. Je hebt dat treurige verhaal over je moeder, over je zus, maar ook over het succes in de sport. Dus, weet je, het, het is autobiografisch natuurlijk fantastisch. Als jij het zegt. Nou ja, ja nee, maar een, een boek dat alleen maar de mooie dingen laat zien, dat, ja. Nee, ben je dat, gauw is, dat Dat ben je gouden en dat snap ik. Ja, ik zou het best willen, maar ik, ik moet nog nadenken over de boodschap die ik uiteindelijk echt wil overbrengen. Ja. Nou oh ja, daar heb je net al iets van laten doorklinken, ja. natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus de, nu, nu komen we steeds ja. dichterbij voor de ja. volgende stap. <laughs> Zeker wel. Nou ja, maar goed, radiotelevisie. Uh, op die manier je uiten, is dat ook. Dat doe je al, hè, geloof ik, bij RTV Rijnmond. Ja, is het bij... toch ook regionaal? Ja, RTV Rijnmond ja. Uh, doe ik uh, wat met sport en mensen dichter bij sport brengen, uh, sportverenigingen, pl uh, platform geven. Um, ik heb wat met uh, radio uh, als sidekick gedaan en dat is ja. erg leuk. Ja, dat is ja. leuk hè? Ja. Ja. ja, ik vind toch wel, dan kom je met de radio kom je binnen bij de mensen. Ja. Dat vind ik wel een groot verschil van uh, televisie. Ja, maar dat tv mensen kijken altijd eerst van God, hoe ziet de Bora er vandaag uit? Hoe ja. zit haar? Uh, weet je uh, wat voor schoenen? Ja, dat <laughs> ja. is het uiterlijk. Ja, de, de, dat ook, maar gewoon binnen echt bij de harten van de mensen. Ja. Dus je komt met een. Je, al is het maar even een korte gesprek. Weet je, dan kom je veel meer erachter. Net als nu ook dus met zijn even de grijp. Weet je toch wel even dat hij in bootjes gaan kijken. Nou, daar, daar ging het eigenlijk niet over. Maar je weet wel dat hij daarmee bezig is geweest. Zeker. En het is heel aardig dat hij dan zegt: Ja, je moet, je moet wat met dat geld van het boek. <laughs> ja, uh, natuurlijk. Ook. Ja, hij verkoopt als een waanzinnige. Dus uh, samen delen. En, uh... Heerlijk. Dus, dus als, als dat boek van mij uh, uh, dat zou kunnen doen, graag. En maar met radio, ja. uh, vind ik dat erg maar, leuk. Maar, maar je zei net: kijk, die mensen uh, die veel geld in hun kinderen steken voor het judo. 10.000, ja. 20.000 euro, dat komt natuurlijk nooit terug. Nee, dat komt nooit terug. Dat maar, weet ja, je zeker als ze geen topvoetballer zouden worden? Mm, nou, ik denk dat er wel een klimaat aan het groeien is in Nederland... dat het beter zal gaan, ook in andere sporten. Het gaat zeker niet zo snel als uh, in andere landen. Uh, voetbal zullen we nooit worden. Nee. Maar dat moet je ook niet willen. Maar het mag wel een andere terugkomen, een ondersteuning. Ze mogen een gezicht. En eigenlijk... Maar wat we wel in Nederland kunnen doen... we hebben meer helden nodig, meer sporthelden, meer boegbeelden. En als we die nu al kunnen gaan kweken, kunnen vormen... Nou, dan weet ik zeker over een jaar of vier... dat we wel een paar hele mooie helden weer terugkrijgen. Al uw klachten, vragen, complimenten over de media... kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. Dat is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune.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 De NTR, verschillende programma's zoals Valsblad en Podium, niet meer om de titel. Hele sterke actie van Robert Meder, die fel uithaalde eventjes naar Luc Ikkink, de irritante man van BNN. Uh, een hele goede radioman, zondagmorgen in alle vroegte van 5 tot 7. Dat doet hij allemaal uitstekend, maar alsjeblieft die topic zeg na 9 uur, wat en onderbroeken lol. Hashtag Robert. Wilt u Govert achter een hekje zetten, zolang hij dat woord hek niet kan uitspreken? Hashtag, wat is dat nou? We wonen toch in Nederland. De winterprogrammering, misschien ligt het aan mij, maar die is wel heel vroeg afgelopen. Uh, jullie eigen programma Tijd voor Mars was de laatste uitzending op 16 mei, kassa 25 mei. Ik dacht altijd dat later uh, de winterprogrammering uh, ging eindigen andere jaren. Met de vakantieperiode begint pas in juli tenslotte. Ik wou even doorgeven dat NOS-journaal het eerlijke verhaal moet doorgeven. Ferry Mingelen zou gaan stoppen. En uh, bij het Radio 1-journaal heeft hij zelf verteld dat hij niet met pensioen zou gaan, maar tot zijn 67e doorgaan dan lijkt mij dat die niet de meeste stoppen. Ik zou wel willen dat ze het eerlijke verhaal bij de NOS-journaal vertellen. Ik wou die programma die ik heb geluisterd, het telefoonnummer weten... maar ik weet niet wat voor nummer dat is. Ik heb een vraag over de hitlijsten. Uh, uh, je, je ziet wel eens dat zo'n nummer ineens op nummer 1 binnenkomt... Op, uh, of op nummer 2. Klopt het? Klopt het wel? En, en er zijn ook steeds meer lijsten. Kan ik ze überhaupt wel uh, geloven? Of is het gewoon allemaal doorgestoken kaart? Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. Ja, spreker zegt het, doorgestoken kaart, tast de vraag. Daar gaan we weer op in op die vraag over hitlijsten. Welke is de betrouwbaarste? De oudste weten we zeker, is de top 40. Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 op de Tip parade De LP-top 50, de Nederlandstalige top 10, de Soul Top 10, de industrie Parade, de Hilfersundrie-playlist en belangrijke buitenlandse hitlijsten. Haal hem, iedere week. Het gedrukte exemplaar van de top 40. Die lijst viert dit weekend de 2500ste editie. Groot feest. Maar bijvoorbeeld in 1993 kwam er een geduchte concurrent bij... die door Frits Spits op Radio 3 al dus werd aangekondigd. Als de rechter het morgen niet verbiedt... beleefde publieke omroep dit weekend een nieuwe fase... in de hitparade geschiedenis. Veronica presenteert dan samen met de tros de top 50. Het is de bedoeling dat de top 50... een zo'n representatief mogelijk beeld geeft... van de verkoop van geluidsdragers in Nederland. En er zijn nog veel meer lijsten bijgekomen. Johan van Sloten, muziekjournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. En schrijver van het uh, prachtige naslagwerk Hit Dossiers. Zijn ze betrouwbaarder dan vroeger? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, vroeger, dus uh, zeg maar een jaar of 30, 40 geleden... werden die hitlijsten nog echt met de hand samengesteld. Uh, er werden een aantal plaatszaken gebeld. Uh, er werd gevraagd wat is jullie best verkochte ja. single van die week. Nou, dat werd dan doorgegeven. Uh, maar ja... Dat was allemaal mensenwerk, dus het zou kunnen dat er wel eens wat uh, tussen bal en schip uh, verdween. Zeg maar. ja, ook een beetje gerommel natuurlijk ook. Misschien wel, ja. niet, niet per se bewust, maar mm. dat, dat, dat kan wel gebeuren. Ja, en nu wordt alles gemeten met uh, computers, met uh, de streepjescodes, uh, de, de uh, verkopen op uh, internet via iTunes bijvoorbeeld, worden allemaal heel keurig en objectief uh, uh, gebruikt. Dus ik denk dat de hitlijsten wat dat betreft nu accurater zijn dan vroeger. Ja, en toch zijn er uh, inhoudelijke verschillen als je kijkt naar de megatop 50 bijvoorbeeld... of uh, uh, de top 40. Uh, waar, hoe komt dat? Nou, dat ligt aan de spelregels die die hitlijsten zichzelf opleggen. Uh, de megatop 50 is van 3FM. Uh, en dat betekent dat bijvoorbeeld uh, liedjes die heel veel gedraaid worden op 3FM zwaarder meewegen dan liedjes die oh. op andere radiozenders worden gedraaid. Want het gaat tegenwoordig niet alleen meer om verkoop... maar het gaat ook om het aantal keren dat je op de radio wordt gedraaid. Uh, de top 40 wordt uitgezonden oh. door 538... en die legt juist weer heel erg veel de nadruk op uh, de liedjes die op 538 worden gedraaid. Ja, dus als je dan een plaat hebt die op 538 veel gedraaid wordt en niet op 3FM... Ja, dan staat die in de top 40 oh. hoger dan in de 90 50. En, en wat is de betrouwbaarste lijst uh, als je toch een keuze zou moeten maken... Ja, dat ligt eraan uh, de eis die je zelf stelt. Hè. Kijk, een hitprader moet een overzicht zijn van de populairste liedjes van het land... En dan is de vraag, ja, hoe meet je dan populariteit? Ja. Is dat alleen maar verkoop van platen? Of is het ook uh, het aantal keren dat hij gedraaid wordt op de radio? Is het ook het aantal keren ja. dat hij uh, geluisterd wordt via Spotify... of via andere uh, streamingdiensten? Nou, de ene hitlijst uh, is er iets nauwkeuriger in dan, uh, dan de andere. Maar nogmaals, het heeft te maken met wat je zelf als eis stelt ja. aan de hitlijst. Noem er, wie zou jij noemen, toch? Desondanks alle criteria uh, even overboord gooiend. Ik denk dat... De megatop top 50 op dit moment uh, de meest betrouwbaar, meest accurate hitlijst is. En ook omdat hij uh, het meest gesteund wordt door Bijvoorbeeld uh, de industrie en door uh, plaatmaatschappijen en door ja, eigenlijk alle partijen die een, een rol spelen in dat hele muziek verhaal Ja, maar je, je, kijk, als Erik de Zwart zegt, uh, de top 40 en uh, Mr. Top 40 notenbenen. wij hebben de betrouwbaarste, ja, dan, uh, dan uh, is dat niet helemaal waar. Behalve als je zegt, ja, volgens jouw regels. Precies. Ja. Uh, <hums> Kijk, je, je kunt niet zeggen, de ene hitlijst is uh, heel goed... en nee. de andere, die, dat is, dat is uh, rommelwerk. Nee, het zijn allemaal hitlijsten die op basis van duidelijke spelregels worden gemaakt. Maar dan ligt het eraan welke spelregels jij als hitparadevolger... Het, uh, het, uh, het, ja, welke, welke spelregels jou het meest aanspreekt. Ja. Ik dank je wel, uh, Johan van Sloten. Graag gedaan. Muziekjournalist. En als je ook een vraag of opmerking hebt over radio, televisiekrant... Uh, dan...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 Deborah Gravenstein Harm van Veen wil graag weten... ik heb een dochter van zes, zegt hij, en die wil op judo. Maar moeder wil het uh, nog niet. Hoe kan Harm zijn echtgenote overtuigen? Nou, Je hebt tegenwoordig ook op scholen uh, naschoolse activiteiten judo. Dan kunnen ze zes weken lang vaak uh, na school uh, judo volgen... of tijdens de school zelfs. Dus dan worden, komen ze in aanraking met verschillende ja. sporten, maar ook judo. Maar ik zou zeggen, um, ga naar een judoclub ga gewoon een keer meedoen. Ze hoeft niet gelijk een judo pak aan. Ze kan gewoon met een trainingspakje de bad op. En uh, gewoon ravotten, stoeien, daar gaat het om. Er zijn er plannen voor een topsportcentrum in Ik meen Eindhoven. Er is een topsportcentrum in Eindhoven. Ja, dat is er. Maar er zijn, er zijn, er zijn plannen dat jij daar een rol uh, zou gaan spelen. Oh, op die manier. Ja, ja uh, natuurlijk met mijn achtergrond als fysiotherapeut... met mijn medische achtergrond... Um, Gaan ze nu kijken dat ze wat meer specialistisch kunnen gaan begeleiden. Maar ook mensen met ervaring op topsportgebied. En um, de Kees van de Hoge Band is daar uh, degene die daar medisch verantwoordelijk is. Is ook de hoofdarts van het NRCNSF. nsf En die zegt van nou, hoe beter we kennis en kunde kunnen bundelen, hoe sterker we staan. Dus ja, we hebben uh, al een paar maanden zijn we heen en weer aan het gaan daarover. Van Borra, kan jij daar wat meer in betekenen? Um, er is nog geen definitieve uit, want uh, ja, ook het NS-NSF moet bezuinigen. Ja, dat is jammer eigenlijk. Hè? Want je, je kijk, je gaf net al aan, wij hebben geen echte iconen. Dat is jammer. Die cultuur is er niet naar. Nee. Zo, uh, laten we zeggen, in zo'n centrum dit soort gedachten kunnen realiseren. Ja, dat geeft die topsport toch weer een duwtje. Ja, de topsporter en de topsport... Ja. Uh, dat je eigenlijk kennis die in mij gestopt is zo'n dertig jaar lang... ook weer die investering, ga daar gebruik van maken. En zo zijn er nog veel meer. Uh, we hebben natuurlijk ook het Olympisch Vuur gehad uh, 2028. Daarin hebben wij, uh, ex-Olympiërs, uh, ons ook gebundeld... en geprobeerd onze krachten en kennis daarachter te zetten. En dat is nu ook weer weg. En dat is jammer. Want... Um, Heel veel van onze topsporters zijn ook ondernemers. Dus uh, maak daar gebruik van. Ja, want uh, voor jou was er wel even het zwarte gat na het stoppen... maar uiteindelijk heb je heel snel dus uh, de toekomst uh, gevonden. Ja, waar ik ook in echt mijn passie richting. in kan vinden, ja. ja. Want geen actieve fysiotherapeut meer nu vandaag de dag? Nee, op dit moment niet. Uh, ik geef wel genoeg adviezen, hm. maar uh, ik ben, vo ben volledig bezig met mijn talent foundation. Ja, en wanneer krijgen we het uh, talent van jou uit de school uh, te zien? Nou, uh, eentje is nu op dit moment aan het springen. De Oesje Vrijdag oh ja. heeft 1k 3 uh, meter. Dus uh, ga kijken. Meer sport op de radio van mensen die al uh, de ladder beklommen hebben. Bij langs de Lijn. Mooie zondag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat uh, ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Wat, wat heb jij gekregen van je vriend voor Valentijnsdag? Volgens mij dus iemand aan de telefoon, hè? Wat heb jij gekregen? De bons. Sorry? Bonbons? Nee. De bons. De bons. Sorry dat ik... Sorry ik moet lachen. Echt maar heeft hij het uitgemaakt? Ja. Wat is zielig, joh. Mhm. Mm en uh, je voelde er niet aankomen? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het ook, uh, ja, uh, lullig. Ja. Nou, dat kan ik, kan ik me voorstellen. Dus, nou ja, sterkte sterk ermee dan. Oh. Oh. De perstribune is een programma van Max. Het NOS Radio 1 Journaal, elke dag.